8 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In de Britse pers wordt gespeculeerd over het vertrek van premier May. Vooraanstaande conservatieven zeggen tegen de BBC... dat mogelijk meer parlementariërs haar Brexit-deal alsnog zullen steunen... als ze belooft op te stappen. Downing Street spreekt tegen dat May kan worden overgehaald te vertrekken. De Britse zondagskranten schrijven dat May te maken krijgt met een paleisrevolutie. Zeker elf ministers zullen van plan zijn om haar af te zetten... en een interim premier aan te wijzen. Drie van de vier motoren van het cruiseschip dat voor de Noorse kust is gestrand, werken weer, melden Noorse media. Het cruiseschip Sky vaart nu naar de stad Molde. De Sky belandde gistermiddag met 1300 passagiers in een westerstorm, waarna alle motoren uitvielen. Het schip dreef af naar de Noorse kust. Inmiddels zijn 350 opvarenden met helikopters geëvacueerd. Het hooikoortseizoen begint dit jaar vroeg voor berkenpollenpatiënten. Door de hoge temperaturen in februari en maart komen de eerste berkenbomen al in bloei. Meldt Nature Today. Dat de bloei nu al begint is vroeg, maar geen record. Zo begon het seizoen in 1990 al half maart. Op een parkeerplaats in Tilburg-Noord zijn vannacht vier auto's uitgebrand. Twee auto's raakten zwaar beschadigd door de vlammen. De wagens stonden geparkeerd voor een flatgebouw. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek naar de toetracht. In Maastricht is een stuk van de stadsmuur langs de Sint-Pieterskade ingestort. De stenen vielen in een vijver... Niemand raakte gewond, wat de instorting heeft veroorzaakt is niet bekend. In Israël is Ravi Eitan overleden, de voormalige geheime agent... die in 1960 nazi-kopstuk Adolf Eichmann uit Argentinië ontvoerde... en voor berechting naar Israël overbracht. Eitan was 92 jaar. Hij deed mee aan honderden operaties... waarvan de ontvoering van Eichmann het meest tot de verbeelding sprak. Eichmann was een van de organisatoren van de Holocaust... en werd na een proces in 1962 in Israël terechtgesteld.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 U luistert naar ZFM Klassiek iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie Ruud Janssen. Goedemorgen. Ik hoop dat u prettig geslapen heeft. U heeft het gemerkt, de uitzendtijd van ons programma is veranderd. We zijn van de avond verhuisd naar de vroege zondagmorgen. Klassieke muziek bij uw lekkere ontbijtje, uw croissantje, uw kopje koffie, misschien wel uw bordje Brinta. Het kan van alles zijn. In ieder geval, wij gaan u vermaken met fijne klassieke muziek voor de zondagmorgen. En dan gaan we deze ochtenduitzending beginnen met het grande concerto voor cello in G majeur. Componist van dit werkje is Jacques Offenbach. Het heet het Concerto Militaire. We gaan uit dit concert draaien, het tweede deel, het Andante. Edgar Moreau speelt cello en Le Force Majeur is onder leiding van uh, Raphaël Berlin. En zoals u misschien weet wordt dit programma in mijn eigen homestudio thuis opgenomen. En het is best wel trots om te vermelden dat dit alweer de 65ste opname is van ZFM Klassiek. En dus nu op de zondagmorgen. We gaan u nu laten genieten van Nimrod from Enigma Variations. Gecomponeerd door Edward Elger. En dat is dan ook de man die wij natuurlijk kennen van Poms and Circumstances met het beroemde Land of Hope and Glory dat altijd de BBC Proms afsluit. Het stuk wordt uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Philip Ellis. Tja, en of je het uh, volgende stuk nu kunt scharen onder, uh, onder ontbijtmuziek... nou ja, dat moet u zelf maar uitmaken. Uh, Alexander Kaskin uh, bewerkte dit stuk voor uh, de film Ten... met de legendarische scène van een uh, zeer schaars geklede Bo Derk. Nou, het gaat natuurlijk dan over, de Ravel, over Ravels Bolero... Stuk dat uh, in vele uitvoeringen beschikbaar is. En we gaan het uh, nu beluisteren in de uitvoering van het Hongaars Staatsorkest. onder leiding van uh, Adam Fischer. En misschien bent u nu klaarwakker eh, door deze volumineuze muziek en misschien ook wel vreselijk geïnspireerd. En eh, rent u na deze bolero eh, met uw partner terug naar de slaapkamer. Kan natuurlijk gebeuren. Maar goed, genoeg daarover. We gaan uh, verder met het pianokwintet in G mineur, opus 57, daaruit het derde deel, het scherzo allegretto. Scherzo, dat wil ze wel zeggen als schertsend. En allegretto is een verkleinwoordje van allegro en dat betekent dan weer levendig. Dimitri Shostakovich schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door het Artemis Kwartet met Elisabeth Leonskaya op de piano. Oftewel vijf liederen. Opus 105, nummer 1. Wie melodieën ziet es meer. En het is gearrangeerd voor klarinet en piano. Dat is wel weer een leuke combi combinatie. Um, Johannes Brahms schreef het stuk. En Andreas Ottensamer speelt klarinet en heeft het ook bewerkt. En Yuya Wang speelt piano. Het lied van de aarde, dat is lied van der aarde. Deel 3 van der Jugend. Het stuk werd geschreven door Gustav Mahler. En het wordt in dit geval uitgevoerd door Waldemar Kment. Dat is een tenor. En uh, hij wordt begeleid door uh, de Wiener Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik. Mitten in den kleinen teil versteedt een pavillon aus grünem en aus weißem Porzellan. We're Me mm -hmm. Es auf big pump, a in dem Pavillon big pump, und aus pump, a Wie ein a steht die a big pump, a big Misschien wat geroezemoes, maar het was een live opgenomen stuk in dit geval. Uh, het applaus bleef natuurlijk uit, omdat het een deel van een werk is. Dus dan klap je niet tussendoor bij klassieke concerten. Uh, we gaan terug naar de piano. En in dit geval de pianosonaten nummer 17 in D mineur opus 31 en nummer 2. The Tempest is de, bij, de bijnaam van dit stuk. Allegretto is het deel. Het stuk werd gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. En het wordt uitgevoerd op de piano door Andras Schiff. We gaan we van het ene genie over naar het andere genie en de klassieke muziek heeft er wel een aantal gekend maar Beethoven en Johann Sebastian Bach worden toch over het algemeen wel gezien als de grootsten en eh, van die laatste Johann Sebastian Bach die overigens geboren werd op 31 maart eh, 1685 uh, gaan we luisteren naar de cellosuite nummer 1 in G-majeur. Bachs Werken, Verzeignis, 100, uh, 1007 moet ik zeggen. En daaruit gaan we luisteren naar het eerste deel, de prelude. De uitvoerende is niet een van de minste Want dat is een van de toonaangevende uh, cellisten van dit moment. Of van deze tijd moet ik eigenlijk zeggen. yo yo ma die speelt dus cello. Amadeus Mozart. Hij mag natuurlijk niet ontbreken in een klassieke uitzending op zondagmorgen. En ook vandaag ontbreekt hij dus niet. We gaan luisteren naar het pianoconcert eh, nummer 21 in C Majeur. K467 Elvira Madigan. Daaruit het tweede deel, het Andante. Ik zei het al, Wolfgang Amadeus Mozart schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door de London Mozart Players onder leiding van Howard Shelley. Valeria Rusticana, dat is het volgende stuk wat wij u gaan laten horen. En daaruit het intermezzo. We hebben het alles vaker gedraaid, maar het blijft gewoon een mooi stuk. Petro Mascagni schreef het stuk. En het wordt uitgevoerd in dit geval door de National Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Gianandreo Gavazzeni. Dan gaan we op deze zondagmorgen uh, naar het Ave Maria. Nou is het verhaal als volgt. Johann Sebastian Bach schreef een stuk dat heette Das Wohl-Tempereerde Klavier. Oftewel het goed getempereerde klavier. En tempereren dat is een bepaalde vorm van stemming van de piano... Die in de tijd van Bach op gang opgang en Waar hij zelf heel veel aan meegewerkt heeft. Het betekende in ieder geval dat de muziek veel zuiverder ging klinken. Want alle voorgaande stemmingen zaten altijd valse noten in. Nou, dat was in dit geval niet zo. Uh, uit als wol klavier uh, kwam een preludium. Het preludium nummer 1. Uh, bijna verplichte kost voor bijna elke klassieke pianostudent. En dat preludium, dat, uh, ja, meneer Charles Gounod die dacht van, hé, hey, dat is wel een leuk akkoordenschema, laat ik daar eens een melodie op maken. En dat werd het beroemde Ave Maria van Jan Sebastian Bach en dus ook Charles Gounod. Uh, het wordt meestal gezongen, maar nu hebben wij een instrumentale, instrumentale uitvoering van Jojo Ma als uh, cellist en Catherine Stott op piano. Thank <music> you. Zo zijn we alweer gekomen aan het einde van dit eerste uur op deze vroege zondagmorgen uw ontbijt klassieke muziek. We gaan natuurlijk na het nieuws van 9 uur uh, verder met het tweede deel en u krijgt nog veel meer mooie klassieke muziek. Ik zou zeggen geniet nog even van uw ontbijtje en tot zo.